Bij elkaar werd hij drie keer tot koning gekroond. In de jaren zeventig sloot hij een omstreden verbond... met de communistische Rode Kmer, die een schrikbewind voerde. Zeker twee miljoen Cambodjanen werden vermoord... onder wie ook vijf kinderen van Sihanouk. Zelf overleefde hij de Killing Fields. Norodom Sihanouk is 89 jaar geworden. Het weer dan, eerst droog. In de middag en avond verandert het noorden en westen... weer een paar buien en een graad of dertien. Dit was het NOS-journaal.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 Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Zullen we wat uh, muzikaal jatwerk gaan doen? Want er is nogal wat uh, geleend in de pophistorie... en waarschijnlijk in de eeuwen daarvoor ook door verschillende componisten. Uh, nou, jatten, soms is het intelligent lenen. Of citeren, of geef er maar een uh, verhullende naam aan. Nou, drie voorbeelden vanochtend. Om te beginnen, uh, Crazy Horse... Bentje dat in 1970 een hit had met Dance, Dance, Dance. Crazy Horse was de begeleidingsgroep van Neil Young en Neil die schreef dit nummer. Tenminste, nou ja, daar kom ik zo op terug. Touch the Crazy Horse met het door Neil Young geschreven Dance, Dance, Dance. Dat verscheen in 1970. Maar wat verscheen er in 1968? Bobby Gentry, zangeres die later wereldberoemd zou worden... met haar ode to Billy Joe, die zong Louisiana Man. Ja, lijkt dat toch wel een beetje op. I'll smoke tied to a big tall tree A home for my papa and my mama and me The clock strikes three, papa jumps to his feet Already mama's cooking papa something to eat At half past papa he's ready to go He jumps in his piro, headed down the bayou He's got a fishing line strung across the Louisiana River Gotta catch a big fish for us to eat He's setting his tracks catching anything he can Gotta make a living, he's a Louisiana man Gotta make a living, he's a Louisiana man Muskrat hides, hangin' by the dozen Even got a little bitty muskrat cousin Got him out dryin' in the hot, hot sun Tomorrow papa's gonna turn him into money. Oh, Mama Rita and my daddy Jack. My little baby brother on the floor, that's Mac. Red and Lynn are the family twins. And big brother Eddie's on the bayou fishing. On the river floats Papa's great big boat. That's how me and Papa get into town. It takes every bit of a night and day to even reach a place where the people stay. Oh, I can hardly wait until the mall comes around the day my papa takes the first to town papa done promised me that i could go he'd even let me see a cowboy show i saw the cowboys and ninjas for the first time then i told my papa gotta go again and papa says hun we got lines to run we'll have to come again cause there's work to be done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 Bobby uh, nou ja In ieder geval kunnen we vaststellen dat Neil Young... goed naar haar geluisterd heeft in 1968. Een heel ander verhaal is uh, te bouwen rond het liedje... I Shall Sing. Dat werd geschreven door Van Morrison. Um, en het werd een hit voor Art Garfunkel. Het uh, verscheen op zijn solo-LP Angel Clare in 1973... Um, van Morrison was een, uh, naar verluid, fan van uh, de stem van Art Garfunkel. En uh, de mensen rond Art, die benaderden Van in 1973 met het verzoek weer niet een liedje voor te schrijven. Nou, dat wilde Van wel. Hij nam een demo op van dat liedje, liet het horen aan uh, de mensen van de platenmaatschappij. Die vonden het prachtig, Art Garfunkel vond het prachtig. Iedereen blij, Van Morrison die zomaar helemaal speciaal voor vriend uh, Art, muzikale vriend Art, een liedje schrijft. Nou, zo zal het niet, maar we gaan eerst maar even naar Art luisteren. Dat was dus Art Garfunkel in 1973... met dat speciaal voor hem geschreven I Shall Sing... door uh, vriend Van Morrison. Maar wat bleek, drie jaar eerder... zong Miriam McKeeba van Pata Pata, weet u al... precies hetzelfde liedje... I shall sing love Als uh, I Shall Sing, dus niet helemaal speciaal voor uh, Art Garfunkel. Uh, tot slot uh, een voorbeeld van, uh, nou ja, laten we, laten we zeggen, niet jatten, maar citeren. Uh, Santana, Carlos Santana, die nam zijn derde LP op en daar staat op Everybody's Everything. Prachtig nummer. Dat Santana dus in 1971. Wat hoorde ik heel kort geleden? Een singeltje uit 1966 van een bandje The Emperors. En dat nummer heet Karate. Eh, karate dus. Nou, wat blijkt? Het is gewoon een compositie die door... Carlos Santana in zijn geheel is overgenomen. Alleen Santana met zijn Peace and Love... die wilde geen uh, nummer over karate opnemen. Dus die vroeg aan de componisten... mag ik jullie nummer gewoon gebruiken... maar dan met een tekst van mezelf. Hele kleine stukjes tekst heeft hij trouwens uh, gehandhaafd. Nou, uh, hoog tijd dus om het origineel te laten horen... van The Emperors uit 1966. Vind ik veel leuker dan die van Santana, eerlijk gezegd. Jan weet altijd met het juiste plaatje te eindigen, dank je. Ko van Gemert zoekt en leest poëzie voor de nacht, of deze vroege morgen. En zijn thema is nu, voor de laatste keer, familie duurt een mensenleven lang. En dat is een zin uit het gedicht Bruiloft van Gerrit Achterberg. In dit rubriekje nog één keer over familie. Ik laat de gedichten over opa's en oma's, nevennichten, ooms en tantes... maar voor wat ze zijn. Ik wil nog even de kinderen met u doornemen. En dan beginnen met dit verklarende gedichtje van Jan Eikelboom. Voor wat hoort wat. Een kind vraagt nooit waarom, waartoe het toch op aarde werd geworpen. Daarom, en niet omdat het hulpeloos zou zijn... verzorgen wij het trouw, vereren het als God tot het de dood ontdekt en een der onze wordt. We blijven nog even bij de dood, de dood van een kind. Iets martelijkers valt niet voor te stellen. Willem Elschot schreef er meer dan honderd jaar geleden dit vers over. Bij het doodsbed van een kind. De aarde is niet uit haar baan gedreven toen uw hartje stil bleef staan... De sterren zijn niet uitgegaan en het huis is overeind gebleven. Maar al het geklaag en dof gesnik... zelfs onder het troostend koffiedrinken... het kon uw stem niet opdoen klinken... nog licht ontsteken in uw blik. Gij zult wel nimmer meer ontwaken... want gij bleef roerloos toen de trap zo kraakte... bij de stille stap deze mans die kwam om toe te maken. Ziet, lieve mensen, het is volbracht... Wat gaan wij doen? Wij konden bidden, dan blijf ik nog wat in uw midden. Gij krijgt toch wel geen slaap vannacht. En heeft één uur een ervaren en hooggeleerd en vruchtbaar brein. Hij zegt mij of het waar kan zijn dat haar de wormen zullen sparen. Ik wil besluiten met een iets minder droevig, maar toch ook niet erg vrolijk stemmend gedicht van Remco Kampert. O, oh, dat zal een droevige dag zijn, de eerste dag van het jaar 2000. Zeventig ben ik dan, een oude man... voor wie de 21e eeuw te laat komt. Ja, met mijn kindskinderen aan mijn knie... zal ik die dag een treurige oude man zijn. Het vrolijke aan dit gedicht is natuurlijk... dat de inmiddels 83-jarige Remco Kampert... gelukkig nog immer springlevend is. De volgende keer... Begin ik met een thema dat volgens mij erg goed in dit programma past: Poëzie en Muziek. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Grandma's Hain, clapped in church on Sunday morning. Grandma's Hain, played a temple.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 Vorige week vertelde ik al aan schrijver Maartje Wortel, die toen de gast was, wat een bijzondere ervaring ik die dag gehad had in de Amsterdamse Vondelkerk. Ik zag daar Step by Step by Wheels, gemaakt door Luc Poirier. Dat is die boomlange, in Batavia geboren, memespeler en acteur, 76 lentes. Theater Vascati had mij eerder getipt op deze voorstelling. Ik lees nu even voor. Step by Step by Wheels. Theatermaker Luc Boyer heeft dit jaar een beroerte gehad. Hij heeft daarbij hersenletsel opgelopen en is halfzijdig verlamd geraakt. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Tijdens zijn revalidatie is hij gaan werken aan een nieuwe, eenmalige voorstelling. Niet lang na Boyer's opname in een revalidatiecentrum... begon zich het idee voor de voorstelling al te vormen. Niet verwonderlijk, aangezien zijn meest vertrouwde vorm van expressie in beweging ligt. Boyer zelf over de voorstelling... Dit bewegingstheaterproject is ontstaan en voorbereid in mijn hoofd en hart tijdens mijn revalidatieproces. Ik draag het op aan mijn mederevalidanten als troost en steun. En de voorstelling is bedoeld als een eerbetoon aan de artsen, begeleiders, therapeuten, verplegers en verzorgers voor hun niet aflatende zorg, aandacht, warmte en kracht. Tot aan de dag van zijn beroerte was Boyer 76 nog zeer actief en zelfstandig. Van de ene op de andere dag veranderde zijn leven ingrijpend. Hij werd letterlijk lamgelegd en volkomen afhankelijk van anderen. Step by step by wheels is een voorstelling over omarming, hoop en kwetsbaarheid. Nou, tot zover het persbericht. Ik reserveerde een plaats en toog 7 oktober naar die mooie Vondelkerk... met zijn vrijwel ronde middenschip. Afgeladen was het. Maar ja, op de eerste rij was tot mijn verbazing nog een plaatsje. Ik haalde mijn microfoon uit mijn tas en die bleek helemaal nat. Wat ik toen zei, ja, kan ik eigenlijk niet herhalen hier... maar het begon met God en het eindigde met verdomme En dat ook nog eens keihard. De oudere dame naast me, die schoot van in de lach. We zijn hier wel in de kerk hoor, mevrouw zei ze met een knipoog. Nou, Ik schaamde me natuurlijk diep. Maar ja, hoe zou u het vinden als u ontdekt... dat uh, je demente, oude, dove kater op je tas gepist heeft? Maar goed, ik raakte in gesprek met deze dame. Hè. Ze zat niet voor niets met haar dochter op de eerste rij. Want haar andere dochter, de 51-jarige Vera, die zou zo optreden. Vier maanden geleden, tijdens het drinken van een glaasje wijn... had het noodlot toegeslagen bij Vera... Hey, in het dagelijks leven een druk bezette producent van films en tv. En dan in één klap... Ja, nou dit, een hersenbloeding. Ze was nog niet gestopt met huilen. Maar stil nu, want het gaat beginnen. en heren, uh, goedemiddag. Uh, met name namens de heet u allen van harte welkom in de kerk. Uh, u gaat kijken naar het voorstelling Step by Step by Wheels. Uh, veel plezier. I will wait out, een gedicht van Edward E. Cummings. Ik zal het veld in waden, tot mijn dijen baden in brandende bloemen. Ik neem de zon in mijn mond en spring de rijpe lucht in, levend, met ogen dicht om op het donker te botsen. In de slapende rondingen van mijn lijf zullen soepel volleerde vingers ingaan. Met in kuisheid van zeemeisjes zal ik het mysterie volleinden van mijn vlees. Ik zal verrijzen. Na duizend jaar bloemen zoenen en mijn tanden zetten in het zilver van de maan. Na dit gedicht, voorgedragen door Bart Kine worden vanachter uit de kerk rond het publiek... vier rolstoelen naar voren geduwd. Twee rondjes maken ze langs het publiek... terwijl een van hen op een kleine draagbare piano speelt. En ik hou het niet hoog. Ze proberen te rijken met hun armen... Hè, de hoop uit het gedicht gestalte te geven. Ik zal verrijzen. Het raakt een diepe snaar. Wat waanzinnig leerzaam. Want wat kwetsbaar is een leven, een lichaam. En dan is er gezang van uh, Jet van Helbergen, Roswitha Bergman... Charles Hens en Martijn Heide op de piano. victory march, it's a cold and it's a broken applaus is overweldigend en langdurig. We hebben gezamenlijk onze sterfelijkheid recht in het gezicht gekeken. Luc Boyer probeert in zijn rolstoel voor het publiek nog een dankwoord te zeggen. Um... <truimert> Hebt u toch... Nog even tijd? Ik hoop van wel. Ik wil graag mijn grote erkenning betuigen. aan Reade. dat mijn mij gelegenheid geboden heeft. deze voorstelling te maken. Daarnaast wil ik mijn lotgenoten. Mijn mede hartelijk bedanken voor hun bereidheid deze korte theatrale reis door ons brein te maken. Het was niet altijd gemakkelijk. Ik ben ook door mezelf regelmatig verward geraakt. Verder wil ik graag stadsherstel, Jemi, bloemen, sierkunst en Vertigo bedanken. En tenslotte het publiek, u, dat in zo'n grote getale bij en met ons. Deze samenkomst in deze kerk, de hoeveelheid publiek, het ritueel, de verbondenheid. Dat het, het doorleefde zingen en die, en die pogingen van die vier om, om te rijken, om te staan. Ik vond het heel bijzonder. Op Facebook zette Maartje Nevejan deze week een prachtige uitspraak van theatermaker Lotte van den Berg. Zijn dochter van de vermaarde poppenspeler en latere kluisenaar Jozef van den Berg. En ga gaat zo. Vanuit een groot geloof in het samenkomen van mensen maak ik theater. Dat we ons binnen het theater in elkaars aanwezigheid kwetsbaar mogen tonen, ervaar ik als oneindig troostrijk. Nou, dat vind ik heel erg goed verwoord. En hier is een liedje dat mij altijd troost. The old man he catches the fish in the morning J.J. Kael. En ik kan u melden dat uh, Step by Step by Wheels... nog één keer zal worden opgevoerd in de Vondelkerk. En wel op zaterdag 27 oktober om drie uur middags. En nu is het tijd voor zelfbenoemd uh, popmuziekkenner Rex van Beuningen. Jan Ehmau praat met hem. Goedemorgen Rex van Beuningen, een heel welgemeend. Goedemorgen Jan Nijmans. Rex, um, ik moet eventjes uh, het een en ander in herinnering brengen. Jij bent voorzitter van de Stichting Promotie Achtergrondmuziek. Kortweg de, de spam inderdaad. En daar hebben we het al een tijdje niet over gehad. Dus ik, ik vroeg me eigenlijk af, is er nog nieuws te melden over de spam? Er is uh, zeker nieuws te melden. De spam uh, gaat uh, fantastisch. Uh, floreert, zou ik haast willen zeggen. Er komen 100 mails per week, 100 à uh, 150 mails per week binnen... van mensen die heel graag lid willen worden van de spam. En, uh, en alle uitgangspunten van deze stichting onderschrijven. Ja, dus je ziet eigenlijk dat de achtergrondmuziek... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Ja, uh, op de voorgrond komt, hè? Ja. E eigenlijk wel, hè? En daar zijn we ongelooflijk verheugd mee. Nou, je hebt een aantal nieuwtjes, heb ik begrepen. Uh, zullen we die even doornemen? Ja, maar dat kan natuurlijk niet zonder achtergrondmuziek. Dat begrijp ik. Ja, dus ik, uh, ik ben heel blij dat ik een, uh, een schitterende plaat uh, op de kop heb weten te tikken van uh, mijn grote vriend Peres Prato. Dus, en dat is bij uitstek uh, achtergrondmuziek. Dus ik wil dat graag even als. Uh... Kijk, kijk, geweldig. Ja, dat is gewoon gezellig, dat is fijn, dat is een, heeft meteen een goede sfeer. Ja. En uh, ja, er zijn heel veel nieuwtjes. Ik zei al, er zijn iets van 100, 100, 150 uh, uh, nieuwe, nieuwe leden bij per week. Per week, week. Dat een speer. is ongelooflijk. En uh, er zijn ook veel applicaties op dat uh, Want via internet is het natuurlijk alles mogelijk ik ben blij dat we nog mensen de de de de, de, de uitgangspunten onderschrijven en en het zijn natuurlijk beuze mensen die van achtergrondmuziek echt echt houden en en en dus die die die die horen bij die club en dus en dan is ja. het plan hebben we gegeven om om een muziek een... dat, dat is nog niet Nog weer, maar uiteindelijk we willen we graag met een, een voetballer lifestyle span magazine komen. Maar dat is allemaal een, een beetje de toekomst op Zikerturen. Uh, wat kunnen we nou? Een leuke wereldspelerij, eigenlijk, is dat blad. Ja, dat is een van de grote pijlers en dat zal, dat zal niet lang duren voordat we een uitgever hebben die dus uiteindelijk daarin mee wil gaan. ...waardoor, laten we dat niet vergeten. Maar ik vragen, als, je nou, uh, als je nou lid wordt, uh, is er dan een soort welkomstpakket... ...dat je, uh, je terugkrijgt, en wat zit erin? Uh, eerst even 100 euro op, op de bank, uh, dat zijn voor de aandoedkosten, en dan krijg je... Dat een dan krijg je, want natuurlijk, we werken alleen maar met vinyl. Met uh, alle, de, zeg maar, de beste, de beste schoon die uh, op dit moment worden dus op vinyl. En uh, we zorgen ook dat uh, de kante met de nieuwe weer niet beperkt zijn. We zorgen dat, het, dat de kwaliteit weer hoog is. Want uh, dat, uh, dat, dat in de toeleef is ook uh, belangrijk. En de leders, die, dat ze de beste kwaliteit hebben. Het ja. lijkt me alleen maar logisch. Nou, we zijn weer helemaal uh, bij wat de span betreft. Uh, ik wil je hartelijk danken en uh, wens je veel succes met uh, de vereniging. Stichting, sorry. Ja, de Stichting Spam. Uh, uh, dank je wel voor het uh, in de gelegenheid stellen om mijn praatje te doen. Tot volgende week. De Nacht van het Goede Leven. En tot volgende week, Jan Eemans. <tie> Oké, <Okay. tie> okay. dat was Rex over de Spam. En dank je wel, Rex en Jan. Goed. Je moet even in een andere mo mo mo modus komen, goed. Uh, uh, al bijna twintig jaar volg ik de dichter, schrijver, beeldenkunstenaar... F. Starik. En zijn negende bundel komt uh, in januari uit. En dan moet een heleboel uh, komt daar niet in. En dat gaat hij voorlezen nu. En dan uh, uh, zijn we in het, uh, het beroerde jaar van mijn geboorte aangekomen, 1958. Dertien jaar nadat die nare oorlog eindelijk was afgelopen, was ik daar. Weer dertien zomers later werd ik 13 jaar en was niet erg gelukkig. Nu is die oorlog 67 jaar voorbij, maar niet in mama, niet in papa... Niet in mei. 1958. Papa kocht een auto en mama die kreeg mij. Over vroeger werd nooit meer gesproken. Het zou alleen maar beter worden. Iedereen was blij. Alleen papa werd steeds bozer. Greep steeds vaker terug naar die verschrikkelijke tijd. Verweet mij dat ik niks had meegemaakt en nergens iets van wist. Ik ben te laat geboren. En te vroeg. Papa stierf voordat mijn zoon geboren werd. Ik heb de jongen niets verteld. Maar met een jaar of elf hoorde hij het toch en wist meteen genoeg. We zijn de oorlog zelf. En waarom deze niet? Ik vind dat hij wat uh, nadrukkelijk rijmt... Uh, het leunt erg op die, op die conclusie. We zijn de oorlog zelf. Wat ik eigenlijk een vrij uh, gratuite constatering vind. En, uh, uh, het gaat natuurlijk over die verbazingen dat tijd uh, voorbij vliegt. En, uh, um, ja. ja, er is een gedicht dat er nauw mee samenhangt. Uh, uh, zal ik dat er even achteraan tikken? Dat heeft de bundel ook niet gehaald... Uh, uh, ze zijn allemaal geschreven als gevolg van een, uh, van een opdracht... voor het Joods Historisch Museum. Uh, die deden iets met... Een... Herinneren, tijd of oorlog? Ja, met de oorlog en herdenken en huizen. Sterven op zee. Maar dat, dat, dat rust dan weer heel erg op een taalgrapje. Dat, ik, dat zal ik allemaal nog uitleggen, mevrouw. Sterven op zee 1. Mijn vader wou een held zijn... Maar dat mocht hij van zijn moeder niet. Hij was daarvoor te jong, haar Benjamin. En helden, wist zij, sterven. Toen het voorbij was, nam hij dienst en vertrok. Nam deel aan de verkeerde strijd. Ons Indië ging verloren, maar toch. Mooi was die tijd, zo hield hij vol. Tegen de keer, de linkse kerk. Hij werd vertegenwoordiger in kantoorartikelen. Verkocht bloknoots van het merk Zevenster. Dat was zijn werk. Twee. Het is me nooit helemaal duidelijk geworden. Op tafel stond de menorah, het zevenarmig bewijs van ons rechtschapen zijn. Een stukje geschiedenis, noemde vader dat. Zijn moeder, de dochter van een Joods-Portugese edelman... en een dienstmeid die werd verstoten, alleen die kandelaar bezat. Wat een feest. Ik heb de kaarsjes aangestoken, alle zeven. En ik heb alles opgeschreven. Het zeevenster, waarvan ik niet begreep hoe je zo'n bloknoot leest. En eigenlijk gaat het hele gedicht alleen maar over dat wonder... dat, uh, dat er bij ons thuis een overvloed aan bloknoot... Uh, van het merk Zevenster uh, uh, aanwezig waren. En er stond inderdaad een ster op met zeven punten. Heel groot afgedrukt. En dan ook het woord. En ik slaagde er maar niet in om dat anders te lezen dan Zeevenster. Zeevenster? Een... Uh, uh, dat heeft mij heel lang achtervolgd. Dat ik, dat ik het niet in staat was om het woord te lezen zoals het woord bedoeld was. En daardoor vond ik die bloknotes ongeveer de geheimzinnigste voorwerpen ter wereld. Omdat ze die, dat wonderlijke uitzicht op zee gaven. Terwijl ze vuurrood waren en alleen die rare hoekige vormen op. Ik kreeg dat niet op elkaar gerijmd. Maar er gebeurt meer in dat gedicht. Er gebeurt natuurlijk van alles, ja. ja. ja maar ja, goed, dat komt dan een beetje over die oorlog na moet denken. En ik vind het eigenlijk een, een, een, een zeikerig en nostalgisch uh, onderwerp, geloof ik. Ik heb, ik, heb, ik heb uiteindelijk... vind ik oorlog niet goed, mevrouw. Wat zei je? Oorlog niet goed... Gewoon nee. niet doen, niet, niet, niet aan denken, niet overschrijven. Gewoon laat voor wat het is. Hoe vaker ik het hoor, hoe mooier ik het vind. Het is In Paradisum Overture. Het is van uh, Martin Fonse en uh, Marangi Kwartet. En Erik Vloeimans, maar die hoor je nu hier niet bij. Het is een project uh, Testimony. En uh, deze week is dat uh, genomineerd voor een Edison Jazz. Goed. Uh, vergeet ja. onze website niet, hè? Ja, www.adelinevallier.nl kun je alles uh, terugluisteren, en podcast. Dat kan natuurlijk ook allemaal op de site van Radio 1. En je kan ook downloaden. Je kan Radio 1-app downloaden voor je smartphone. Hè? Nou, dan kan je de uitzending ook per uur terugluisteren. Gewoon op je iPhone. Pja, ja, whatever. Um, je, je kan ook uh, mailen hè, naar KRO.nl. En volgende week hebben we een, een muzikale gast. En dat is deze man, Hartog.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 A werewolf had a werewolf heart breaking out of my chest. You just caught me off guard. Just listen to it pounding, hammering on. The effect is a star.